2 uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn vijf mensen op straat neergestoken. Een van de slachtoffers kwam daarbij om het leven. De andere vier zijn naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers werden los van elkaar neergestoken... in en om de Ferdinand-Bolstraat in de pijp. Er is een verdachte opgepakt. Volgens dat zijn er AT5 gaat het om een man van 29. En zou er geen sprake zijn van een terreurdaad... Op een kalkoenbedrijf in Weert is vogelgriep geconstateerd. De 13.000 dieren worden gedood. Ook 66.000 kippen van een bedrijf dichtbij worden geruimd. Rond het bedrijf geldt vanaf nu een vervoersverbod van pluimvee. Er zijn 128 bedrijven in een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf in Weert. Het Europese corona-reiscertificaat wordt in Nederland ingebouwd in de CoronaCheck-app... Die wordt nu al gebruikt voor onder meer testen voor toegang bij evenementen. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat in de app ook gegevens komen over inentingen. Het is de bedoeling dat het op of voor 1 juli geregeld moet zijn. Mensen kunnen in de app inloggen met hun DigiD. En als ze toestemming hebben gegeven om data met het RIVM te delen... krijgen ze een QR-code. Die geldt als Europees reiscertificaat. De politie heeft twee Amsterdammers van 20 en 32 jaar aangehouden voor de zogenoemde vergismoord in Beuningen. Vorig jaar juli werd een klusjesman van 49 doodgeschoten. De politie gaat ervan uit dat de man slachtoffer was van een persoonsverwisseling. De twee die zijn opgepakt worden verdacht van betrokkenheid bij de moord. Eerder werden daarom al twee andere verdachten opgepakt. Het weer, vannacht nog steeds veel wind en regen, komen de ochtend buien, later breekt de zon door. Het dan zo'n 14 graden, zondag is het wat vaker droog. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. to try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 Say goodbye Ooh. Uh. Cause sunshine, sunshine. очку Qual relâssn it all on you.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 van Zandvoort op 106.9 I got a band, but I in the evening I'm all up in my feelings call your phone I can't get enough and I in morning <much> early in the morning